De rechterkolom, de regel 26, na de coma. Na na Die gaat dus gaat als het ware via de linkerkant, dus door het opstegen van de Malchut. Ik zeg soms, soms zeg ik nog, soms Malchut, dan bedoel ik hetzelfde. hetzelfde. Dat door de opsteking van de Malchut naar de Tfuna, dus naar Jersut, uh, wordt verkregen de Gadlut. Ja, dus de, de alle kilim, dus 10 kilim of 5 kilim, zoals we dat noemen. En dat is wat hij ons vertelt. Dus de Malchut nu daalt naar haar eigen plaats. Van de plaats in de Chogma, daalt ze dan naar haar eigen plaats. Dan heb je. Dan, dan kan ze zien voor zichzelf: 5 kilim, alle 5 kilim. Ketterhochma, bina ze in het We gaan zo Ki, 27, Ba. Bina, we zoonden kilim. We gaten rood, want er keerde terug bij haar. Uh, bina, Zon en Zon van de Kilim. En Gar de en de Gar van Lichten. Dus de drie eerste van Lichten. 28. Wie im ze Kula. Tmira be. Had ik al gelezen dat? Ja. En Toch is zij helemaal verborgen. Zoals ook Rabbi Elazar ons had verteld. We odnisharim ele, en nog blei en ble de eile haar eile, haar kilim eile bleef nog 29 amik we sat Mishma, diep en verborgen in de naam, in de naam Elohim. Mita amom derijden, shem einam der toch jeholim, lica belharad hoogma bliksedim, omdat zij geen schenen van Hochma kunnen ontvangen, zonder gesedim. Later zullen we ook zien dat naam deze naam Elokim. Zullen we ook zien als je neemt dat de naam Elokim. Eerst neem je dan, hoe wordt het geformd? Eerst de letter alef Gewoon stap voor stap wil ik je laten zien. Dan heb je de letter La, lamet dan heb je L. Dan wordt het Mem aan het Einde gemaakt. Dan heb je Lem. En Lem betekent dof, stom. Hij yeah? die kan niet spreken, is dus dan Lem. Ilem, oké, okay, maar ik bedoel, Ilem, dat bedoel ik qua lettertjes. Ilem, maar het wordt ook zo geschreven. Dus, Alef, het Mem. Wat betekent niet kunnen, niet kunnen spreken? Dat betekent, het licht via de mond kan niet naar beneden komen. Via de P kan niet naar beneden komen. Dus allemaal zit het, in deze naam, alles licht, zijn geheimen zitten dan. Zijkt? dus alleen Ilem, we zullen zien, verder. Dat, dat komt wel bij de zoger zelf. De ook gaat ons vertellen. 31. de bara eile. Hainu. Achar. Shehosif. Venis weg. 32. Almasach dima Shehu. Vchinaad. Hier moet het in plaats van he. E. Dus. Derde woord voor het einde. In plaats van, hij moet het het zijn. Dus even doortrekken. Dat paaltje. B'hinat alma tata'a. 33. We hot si Komat mohin. shil Hasadim. Hanikra. 34. Bli mispar. We hispia ota. Le eile. Sjhusod, sode biechtere reichel de bara eile. De hainu. Bahem behem halawusch. Sjeltwei chasadim hanikra bara. Hinei az. We is bishma. 3, we ikre eloquim. Hier kunnen we een puntje zetten. 3, de regel 3, na de 2, na, na in plaats van de komma maken we een punt. De rechterkolom. De regel 30 na de punt. Ela, maar. En hier erg voorzichtig, want hier zegt hij iets wat. Lijkt like wel een beetje controversieel te zijn, dat is niet zo. Maar, maar, keivan de Bara eile. Omdat, omdat hij, omdat hij schip eile, Bara eile, Schip eile. Hij noemt dat da wel zeggen. A harshe nadat het Venis de weg, Masak, nadat Nadat het toegevoegd werd. Wen is da weg. En Zivug werd gemaakt. 32. Al Massach de Ma. Op de Massach van de Ma. En we zullen zien wat, wat, wat het is. Wij denken dan dat het, dat het dan Jezus is, is. Maar dan is het die Ma. Die, die als het ware komt op de plaats van de Abu -Hima daarom is het een beetje vreemd, dat je op die manier dat zegt, maar het is begrijpelijk. Alma dat is de, wel, de lagere wereld, aspect lagere wereld. Dus zivug wordt gemaakt, inderdaad, op de nama, op de malchut, die dan komt te staan bij Yima. Lagere wereld, die komt staan bij de bina, bij de hoogere uh, bina. We houden ze, laf, mochin, let op. En er komt en wordt uitgebracht daarop op deze massag. De, het niveau van mochin, van de, chassadim. Ja, de, chassadim worden dan, bij de tweede opsteking worden dan, de, chassadim van Abu Wima aangetrokken. Chokma was in de eerste. Uh, ja, en nu wordt het chassadim aangetrokken. Ande blimispaar, blimispaar Dat heet blimispaar, zonder, die chassadim, wat aangetrokken dat dat dat zonder dat dat dat dat dat is ispaar, dat dus dat dat dat dat dat dat dat dat dat dat dat dat we gishpia otamle eile. En die geeft hen. Die. Dus die geeft. We gishpia otam Dus hij geeft. Die chassadim an eile. Dus an de. An de. Kilim eile. Van de malchut natuurlijk. Alles draait om die malchut. She hem soot. She hus soot. Dat is het geheim. Wat geschreven staat een. Bara eile. Schip eile. The high dat that was second, Shnatan, Bahem halavush el haChasadim ani k'rabara, that he anha an uh, that he haf in han the dure beclading di van de Chasadim, and that heet bara bara heet at schip that he Chasadim chive. Hinei as Zie hier dan, we bishma, we ikra elokim, en dan als gevolg daarvan we bishma en die is opgestegen in de naam we ikra elokim en werd genoemd elokim. Nou dus die Malchut, die steeg nu na nou, twee opstekingen die kreeg dan de, de, naam de naam elokim. betekent de naam elokim, dat betekent alle vijf kilim. Ja, en dan van de, link, van, van de linkerkant was het eerst chokma ja, van de linkerkant chokma eerst, zonder chassadim. En nu, na de tweede opsteking, kreeg, kreeg de Nookwa van de rechterkant, van de Abouhima, kreeg ze dan nu uh, uh, chassadim van Abouhima. Dat zijn alle andere chassadim dan van de Zeranpin. Van de Zeranpin zijn gewone chassadim, ja. Maar van Abou Yima, dat is een chassadim uit het hoofd. Van Arikant Bin. Dat is een gar, dat is een van het hoofd. Chassadim van het hoofd. Echt goed zien die verschillen van die, van die krachten. Chassadim en chassadim. De chassadim van Zeon Pin. Afgeleid zijn natuurlijk. van. Maar wanneer de, wanneer de lagere wereld, dus Bina, de Malchut en Zeon Pin, stegen op naar de Abou Yima dan krijgen ze wel precies dezelfde chassadim als aboeïma. Eigenlijk. Van dezelfde soort. En dan heeft ze dan, de noekwa heeft dan chochma en die is omhuld met die chassadim. Nou, dat is de volmaaktheid wat het nodig is. En dat is ook aan ons om dat te beleven om dat aan te trekken. Ook absoluut, we kunnen dat doen, alleen oefenen. En ons leven zinvol achten. En niet zomaar geweldig. Ik kijk zo geweldig. Gisteren was het op de tv van die in China, daar in Peking. Al die miljoenen, tientallen miljoenen, weet je niet. Honderden miljoenen mensen daar op een pleintje. of zo. En allemaal geweldig is het. Een pot nat. Het is allemaal met handen, zwaai en zo. Prachtig natuurlijk, het is mooi voor uh, reclame voor de hele wereld. Ja, dus Voor de China die opkomt natuurlijk, is alles geweldig, alles is te begrijpen. Alles is mooi, alles is begrepen. Ze zullen natuurlijk daar een nieuwe, over een jaar, daar wordt het daar een Peking, wordt de schoonste staat ter, staat ter wereld. Ze zullen dat ook bereiken. Ik bedoel, uh, geen polities et cetera. Bij de natuur natuur natuurlijk. Ja. De natuur zal dan geen politie meer hebben in Peking, de, in de natuurlijk. Maar de mensen kijken naar ons, dus het is dus net als. Lopen ze daar, het is net als. Net als, de, is daar, dus net als uh, ja, ik bedoel, massa, massa-mens. Het is, is oké, okay, maar het is massa mensen. En. Uh, maar dat is natuurlijk, alles gaat in de richting van dat. Het, ook daar wordt langzamerhand ook uh, het niveau stap voor stap zal ook komen stap voor stap voor behoefte om nu zie je ook zie je daar ook, ook wel mensen worden rijk sommigen minder sommigen in ieder geval de pers, de individu, het individu worden daar is ook daar overal nu gaande is het proces van individu te worden dat de mens is de ziel en niet een schakeltje in een machine Het is verschrikking wat na al die duizenden jaren wat het allemaal dat wij dragen dat nog steeds dat, dat met ons mee de mensen dat gevoel dat wij behoren tot iets of tot iemand Oef. iedereen wil graag, iedereen, niemand kan zonder, zonder identificatie ja, identiteit ik moet toch maar mijn identiteit hebben. Ik heb wij altijd. Mijn dochter ook ze. Al die andere woorden, dat soort. Ik moet toch identiteit hebben. Ik zeg wie? Wie heeft jou gezegd? Maar hoe kan dan een mens zonder identiteit? Oh, pas wanneer jij zal, jou wanneer je elke identiteit verliest, oh, en jij gaat ermee akkoord dat jij verliest elke identiteit, Betekent niet dat dan pas word je tot mens. Dan pas worden wij tot mens. En niet zoals wij zo in als machine zijn, wij zo ingeprogrammeerd door al die tijden dat wij moesten, moesten allemaal compromis maken met elkaar. Nee, oh, natuurlijk. Maar hoe bete wat betekent dat? Natuurlijk is het voor alles hebben we lagen. Natuurlijk dat hebben we de uiterlijke lavush, ja, omkleding. Zeg dat lavush, omhulsel. Het moet natuurlijk zijn dat ik behoor tot dit land. Duidelijk. Niveaus moeten zijn. Niet uh, zwart op wit. Helemaal niets. Anarchie. Anarchisten zeggen ze. Uh, belonen behoren tot niets. Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat je hebt laag. Uiterlijke laag. Van je uiterlijke mens. Je behoort tot dit land. Ja, je moet ook... Uh, alles, alle problemen van je land moet je ook meemaken, moet je voelen dat, meevoelen, et cetera, meelijden, alles moet je doen. Maar dat is dan niveau van, alles voor alles hebben ze niveaus, uiteindelijk. Your vaderland, waar dan wel mooie woorden, mooie ook begrippen, moet je het ook hebben. Heer? Maar hoe dieper jij komt in jou zelf, hoe dieper. Daar moet het steeds minder en minder verbondenheid zijn met wie dan ook. En uiteindelijk kom je tot een punt waar niemand komt meer. Het is niet dat jij dat afschermt, dat jij dat uh, zo'n zult zit in een schil. De bedoeling is niet. De bedoeling is dat ook uit die punt die, die waar jij bent, waar jouw eigen ziel, unieke ziel is, daaruit moet je juist alles verbinden met zichzelf. Aan de ene kant volledige verbondenheid vanuit die punt van jouw absolute individuele punt, dan is het waarom, ook dat individuele punt heeft ook hoeveel krachtlijnen uh, rechts en links, duidelijk. Aan de rechterkant betekent dat jij verbindt jezelf in jouw punt, in jouw persoonlijkheid met de hele wereld, via de rechter-rechterlijn. Maar via de linkerlijn heb je ook weer Jouw absolute uniek zijn. En dat moet je ook ontwikkelen. Want eh, jij bent in, in absoluut eh, noodzakelijk is. En absoluut uniek wijze is. En met niets kan je dat compenseren. Ja, als een mens komt daar in de, in de... Of laten we zeggen... Had iets gedaan voor het land, voor het, wat dan ook. Nobelprijs gekregen, van alles. En dan komt hij daar en zegt, ik had zo gewerkt, hard gewerkt. Al mijn leven had ik gewerkt voor het vaderland, voor de familie. Het is prachtig, mooi. Dat is in levushim, dat is in bekledingen. Maar waar ben jij gebleven? Wat heb je aan jouw unieke ziel gemaakt? Juist, en door het ontwikkelen van ons absoluut unieke ziel, daar komen de, de meest dunne, fijne frequenties, korte frequenties van golven, die het goede pas kunnen aantrekken. Jij kan het goede aantrekken juist vanuit de hoogste, het hoogste goede goed. Jij kan aantrekken juist door jouw ontwikkeling van jouw absolute, unieke ziel. Daar krijg je dan die, die de golflengtes waarbij komt er alles naar jou en samen met jou naar de hele wereld. Dat is wat we moeten doen. En daarmee dus de bewegingen maken we net zoals wat die Noekwa doet. Precies hetzelfde. Jij bent degene die veroorzaakt die nukwa om die twee opstegingen te doen. En dan steeds weer en dan weer een nieuwe golf. En viniere tusten ten steeds met de dag vederhuis. Drie nadepunt. Ki ata achar shehissigu komat fier Sadim jicholim lekabel herat hochma shehem hamochim Five. Demispar shitin ribo Ve az Ithabron Ithabron Itvan Elin zes Ve Elin Ve istalek Bishma Ve Ikra Elokim Bishma Ve Ikra Elokim 3. Qa want nieuw. Dus vanaf dit positie van de Nukwa die in de imaila in de hoogte ima staat. Kia want nieuw. Ach komad schiuw, komat, chassadim. Nadat zij ontvingen. Het niveau van de chassadim. hij zegt zij, hij zegt dus meervoud. Het doet waarschijnlijk op de Nukwa, op op de en alles wat verborgen in haar is, de zielen, en de, et cetera, dat nadat zij ontvingen het niveau van de chassadim vier, Jecholim, Le leka Harata heraten hochma, kunnen zij het schijnen van de hochma ontvangen. Shem Hamochin, dat dat zijn de Mochin vijf, de mispaar schikkenribu van het getal, 60 maal tienduizend. Uiteindelijk. Zestig is dan die, als het ware, de chassadim. Dat is dan de wak. En riboe, tienduizend, dat is van die, die bina. Die komt, die aboïma, die komen dan naar de, de, de arighampin. Ja, stegen op naar de arighampin. En zij kregen dan het getal van tienduizend. En dat ook geven ze ook aan haar, ander de goed dan heet ze dan 60 en 10.000. 10.000 dat zijn dus het Gsadim en en chogma en Gsadim. Daarom als we horen de, dit getal 60 x 10.000 oftewel 600.000 eh, maar dan is het volmaaktig, het volmaaktig getal daarom de Torah mocht alleen ontvangen worden bij, voor, dus door het volk dat alleen, dat 600.000 man had puur, dus puur Hebreeërs. En er waren natuurlijk bij hen ook eh, enkele miljoenen erewraaf eh, er en meng mengsel, ja vermengsel, vermeng grote menig, me grote vermeng vermenging die meekwam uit Egypte eh, mee met hen mee uit Egypte. We als It Habron, It van eilen bij eilen, en dan, let op wat hij zegt, dan werden gingen, verenigde zich de letters, de is deze, be, deze met deze, welke deze met deze? Mi met eile, ja of niet? We instalen Bishma, bish, uh, bish, uh, bishma of Bishma, Bishma, hij soms heeft een woord in het in Aramees en soms in, in het Hebraeus. En die is opgestegen in de naam. Dus Elokim we weikre Elokim en die werd genoemd Elokim. Dus vijf kilim en vijf lichten. Pin, punt zes nadert punt. Kedim zeven. Bechayla da apiklon beslimo lachen acht gam al haneshamot. We had told, u Mishem elokim negen. Nim zet, Bahen, Otahashlimut, Shel Hashem. Shey tin Hitlap shoot, Ahochmabachesadim, wat Kedin en dan zeven. Beheilat de schmada door de kracht van deze naam Of krachtens deze naam, Apiklon beslimo, Zij had hen uitgebracht. Zij, dus die Malchut, had hen uitgebracht. Wie zijn die hen? Neshamot weet al De zielen en alle voorbrengselen. Bia, alles wat in de Bia Seraphim en Engelen etcetera etcetera En zielen, enz. Dat zij bracht hen uit, want zij waren bij haar verborgen eerst. Al die krachten. Ze kwamen nog niet uit. En dan bracht zij hen uit, beslimo, in de volmaaktheid. Hoe komt dat? Nu kan zij baren. Nu, de malgoed, die, die komt daar, die heeft. Alleen de grote, een volwassene, die grote, kan baren. Ja, kinderen maken. In het geestelijke. Dus nu heeft ze dan. Chogma en, en Chassadim. En Chogma en Chassadim, wat is Chogma en Chassadim? Naar krachten, naar geslachten, wie is dat? Wie kan zeggen? Wie? Wie is mannelijk en wie is vrouwelijk? Huh? Oké. Okay. Ja, wat zegt. Zeg, uh, uh, nou, jo, jo, dat Jeroen zegt, Chassadim is. Manelijk en? Gogma-vrouwelijk. In, in dit geval, ja, wat wij nu met de Noekwa bedoelen. Wij. En Hank zegt? Ja, ik zeg even We zeggen niets. Wie zegt, ik zeg misschien heeft het gelijk. Het dus niet, dus niet, betekent niet dat dit een strikvraag is. Wie denkt anders dan wat Jeroen zegt? Ja, dus nu krijgt de Noekwa door die twee opstegingen heeft ze dan en Gogma en Bina. Gogma krijgt ze natuurlijk via de linkerlijn. En de gebeurt ja of niet. En chassadim kreeg ze dan via de rechterlijn of via de... Dus, inderdaad zo, dat zij heeft nu vrouwelijke mannelijk met elkaar. Zij heeft nu die twee voor met elkaar verbonden. En dan heeft ze twee, Dan kan ze ook geven en kan ze ook dan kinderen maken. Dus de voorbrengselen kan ze nu maken, ja of niet. Want chassadim, zeer en heeft geen, geen, geen, geen gochma nodig. Ja, leuk. En... Gochma heeft als het ware geen chassadim nodig. Maar dan, wat gaat het dan? via de linkerlijn aan de rechterlijn? heeft ze twee met elkaar. En die zijn verbonden met elkaar. Hey, verbonden met elkaar. Dus het is niet zo dat rechts en links nu in haar is. Het is Gochma en die is vervlochten met de chassadim. Chassadim natuurlijk van, van de buitenkant. En dat samen, dat kan, dat kan kinderen maken. Daarmee kan ze dan voort, eh, baren als het ware. En uit laten komen uit haar buik. En buik is altijd een derde, onderste derde, een derde van de Tiveret. Daaruit, dat is de buik van een parzof. Dus de Tiveret ja, heeft drie delen, dus het onderste deel, een derde van de Tiveret. Lachen, daarom. Acht. Gam, alani shamot vatul dood. Ook over de zielen en de Fort Brinkelen. Schijdt uh, u misschien, die uitkwamen in de nameloekim, want zij wat precieszelf the, wat zij heeft, dan heeft zij ook aan de andere yeah, ja en de lacher, en ze ontvangen precieszelf de via de nameloekim ontvangen ze natuurlijk wordt het minder, bij hen wordt het minder. Het is dus via de massage komt het, via de filters komt het. Maar wel de naam elokim. Da? Wat zei, wat, wat bria, etc. Uh, Niemt zet bij hen ota, ha moet Kijk, in hen bevindt zich dezelfde volmachtheid als de, de volmachtheid van de naam. Dus ook de voortbrengselen van die malchut in the Yitzhira, Al -al de Briya, iets era, wasia, ala mal heb elokim. Ze ontvangt van deze naam. En dan is full dit van deze naam. Shigetin hit a Chokhmah bechassadim. Welke welke is? It van deze naam is dat is dat dat is de de inbedding van de khomma in de chassadim. Tien nadipunt. We da. Hu, washem ikra elf. Sheha, washem nikra. Alhatol dood. Wahahu, Shem. dila, kara, twaalf. We apik, koelzinai, vezinei. Lidkijma dertien. She. shé shé mute shé mute wat zat daar? Tbijau dertien. Zijn ze dat lidkijma? Bij shé da? Ah, oh, hier staat het. Voel je het iets anders Het loopt lo, niet. B, schlim, schlim. Schl uh, Oké, okay. dan is het. Kijk, dan is de letter bet, Moeten wij aan de voorkant trekken. Dus de regel 13. Moeten wij dan de letter bet, aan uh, vooraf plaatsen. Het eerste woord. Alleen bet, vooraf. Oké. Okay. B, slim, moeten Shebashem. Dat was een fout in de scan. Scannen scan. we. Shebashem had Hotzi hadoldot hen veertien bamin de shishim ribo veen bamin de letlon lon vijftien hushbana. Kedei schuit kaimu baslimuteha. Zo so moet stand dat woord. Mm -hmm. Shel zestin hashem. De heinu. ziet lapshu. ze Vase ze kmo schehem, seifentin, melubashim, melubashim, behashem. Uh, de regel uh, tien. Klet op. Goede uh, concentratie, want hij zegt niet veel nieuw. Nieuws wat in de hele les wat we nu hebben. Maar. Fijne greepjes. En dat goed dat we meemaken. We daar Bashem ikra. En dat is wat. wat waarmee dus de. Uh, wat in de zoger stond. De, het citeren van, van het vers. Dat over, de, over Hashem. Dat hij ja, alles. Benam noemt, alles benam kent, ja. Hashem kent alles bijnaam wat in de hemel is, wat op de aarde is. Dat dat is wat staat geschreven. We hoe en dat is wat staat geschreven. Bashem ikra, hij zal alles uh, benam noemen. We weten nu dat de naam is dan de the, Gadlut, de Falmakrit, waarbij de Chokma en chassadim zijn er. Elef. She Hashem Nikra Aratoldo, dat de naam. Wordt genoemd word, over de voortbrengselen. Precies dezelfde naam. nam. Helokim. Bahahu Shem, door die naam. Dile, Door die naam van hem. twaalf, Karak riep hey. Weapik hey. We apik Kol zine we zine. Lied Kaima baslimute. Riphei. Uit, of, of noemde hij, we apik en bracht uit, kol zien we zine elke soort bracht hij al, elke soort uit. Leid kaima beslimouten om in volmaaktheid voor te bestaan. En dat is wat ook staat in de in Genesis, yeah? in de Breshid staat het. En Hashem, en yeah? Elokim, yeah? staat het Elokim, de naam Elokim staat het bij de schepping. Yeah? En de Lokim zei, ja, en de Lokim zei, uh, ja, en de noemde de hemel, noemde hij ja, en de wateren water of zo, so, noemde hij dat en, ade, en dat noemde dan de aarde, noemde dat de aarde, noemde dat. Dat hij gaf de namen eraan. Dat is dat is het uitbrengen van de al die voortbrengselen uh, uit de naam. Elokim. She bashem haze dertien na koma, dat in deze naam, door deze naam, hot si bracht hij hey de voortbrengselen uit. Hen veertien, bamin de shishimribo, so wel welke, zowel so wel van de soort. Van ribo, van 60 maal 10.000. Dus degene die volmaaktheid hadden. We hebben Bamin, de Letlon-Husbana, so zoals, als in de soort, van de soort, die Letlon-Husbana, die geen getal hebben, die alleen maar Hassadim hebben. Kidei, Shiit, Kaimu. Baslimute. Opdat zij voor, voor, blijven bestaan, voor, ja, voor, voor, voor, voor, voor, voor, in de voor, van de naam van de voor, de voor, dat wil zeggen, voor, she dat betekent dat? Dat zij elkaar zullen inbedden of bekleiden elkaar. Kmo Shehem zeifentin Melubashim B'Hashem, zoals zij bekleed zijn in de naam Elohim. Dus Hasadim en Gwarot. En precies hetzelfde in andere traptreden. zeifentin de punt. Maar. Machika, machika, machika, machika, machika, machika, machika, machika, kat machika, machika, machika, machika, machika, machika, machika, machika, machika, machika, machika, machika, machika, machika, machika, Morot al kiyum o shlimud. 17. O wat en wat hij zegt, en wat, nee, wat geschreven staat. Re karati bashoi. In de Torah staat het wat, wat hij, wat Hashem zegt, over de betzalel, over die grote bouwmeester, godelijke bouwmeester, betzalel, de hulp, die wist wel erg goed. De bouwen is ook natuurlijk niets. Uh, Natuurlijk, uh, we zullen leren over Betsaler, we zullen zien dat dit geen architect architector was of zo, so, uh, want alles wat met de handen en voeten opgebouwd wordt, natuurlijk wat kan je daar godelijk daarvan zien? Natuurlijk niets. Maar alles wist hij op te bouwen naar, de model, naar het model, zoals de verhoudingen in het geestelijke waren. Natuurlijk was het ook de tempel van uh, gemaakt door mens van vlees en bloed. Natuurlijk, maar we hebben dat ook geleerd, ja, dat ook de, schlomo, de, de Salomo, die ook wist wel dat dit van vlees en bloed is. Het is, uh, is gemaakt natuurlijk, maar want uh, de tempel die Hashem zal laten komen, daar zal, die zal niet ook, zal ook niet door de handen van de mensen kunnen worden vernietigd. Het is, uh, we zullen leren wat het is, stap voor stap. Maar toch wel de, de ultieme overeenkomst was toch wel naar kracht. Maar zonder mensen was het niets, dus zolang zij dat konden doen en in vrede blijven en al die voorschriften hadden nageleefd, was het wel schina aanwezig. En daarom kwamen daar van alle, alle regeerders van alle toenmalige wereld, kwamen daar naartoe. En natuurlijk in de tijd van de, toen de Salomo was, ja, in het begin van zijn regering. Want ook aan het einde van zijn periode staat ook, dat hij werd door zijn vrouwen, werd, werd hij toch wel, aan yes. het einde van zijn leven was hij toch aan de laatste jaren van zijn leven. Natuurlijk was hij, was hij ook misleid door zijn vrouwen, natuurlijk moet je weten, weten wat het is. Maar ook uh, fysiek, ook, ook van allerlei opzichten. Hij had ook een, een, een hele tempel gebouwd voor zijn, voor, zijn, uh, voor zijn Egyptische minares en zo. Dus dat. Natuurlijk was hij dat. Maar in het begin natuurlijk was hij. Veel jaren was hij natuurlijk. Stond hij onder de schina. En was hij natuurlijk een geweldige. Uh, wijsheid had hij. En dat kwam natuurlijk niet alleen door hem. Omdat in zijn tijd. De David heeft. Koning David zijn vader heeft alles voorbereid. Daarvoor. En de tempel werd. Werd beloofd aan zijn vader. En niet aan zijn zoon. Alleen. Het mocht niet gebeuren in de tijd van zijn vader. Te veel bloed was het. Welke opzichten, in alle opzichten. Hoewel hij was niet schuldig of zo. Maar de zoon, de zoon mocht het wel doen. En in zijn tijd was het shalom zoals nooit tevoren. En alle koningen allemaal kwamen daar bij hem. En iedereen was gewoon versteld van zijn Wijsheid, wijsheid die echt krachten gaf en uh, zegeningen aan de hele wereld kwam daar toen in die tijd. En dat was omdat die malgoed stond dan in al die 40 jaar van zijn, 40 jaar is een generatie, hè? Dan, dan al die 40 jaar stond die malgoed uh, in, in zivoegen met Zerentin. Eigenlijk. Alleen de boek was op een manier dat waarbij de Zerampien kwam als het ware naar haar toe. Maar zij was dus daarom, de, hij had ook de kracht van de Malgoed. Oh, zijn wijsheid ook was van de mal goed. We zullen dat ook leren, die dingen stap voor stap. We zullen iets leren wat aan mensen meer niet nergens gegeven is. Maar stap voor stap moet alles moet groeien niet vertellen over dingen, maar het moet naarmate van, de wij bevatten dingen, dan moet het wel stap voor stap, moet uit de zoger komen, niet uit, maar ik alleen maar kan doorgeven. Wat. Uh, en dat kijk, omasje, omasje, kom en wat, wat geschreven staat, wat hij had gezegd, Hashem, dat ree, -eh, kijk, zeg niet tegen Moshe, karati Bashem, ik heb genoemd, Bijnaam heb ik genoemd de Bezalel. De naam Bezalel is de naam, de bouwmeester, de Bezalel, die moest het allemaal opbouwen. opbouwen. Die noemde ik Bij naam betekent dat ik gaf hem de kracht van de naam Elohim. Dus in hem, in de Bezalel, die kreeg dan van binnen dan die krachten van Be Elohim. Dus daarom, daarom kon die ook dingen doen in overeenstemming met al die krachten die Hashem zelf aan hem gegeven had, zie dat? Dat Hashem zelf, niet via Moshe, maar Hashem zelf zei tegen Moshe, kijk, ik heb nu aan die Betzalel dat gegeven in de in den naam. Wat betekent dat, zegt hij? Wat geschreven staat in de Torah 18, dubbele punt, hij brengt, hij, de zoger, brengt een bewijs uit, uit de, het hele geschrift, Shahamilim, dat de woorden kriya, het roepen, want hij zei, hij roepte of hij noemde, dat de woorden van kriya washem, het noemen naam morot leren, al kiyum u schlimut, leren over de, dus, over de getuigen, over de leren dat, uh, is, letterlijk maar getuigen over de, over het bestaan voortbestaan en de volmaaktheid. Dat is wat hij als voorbeeld, ja, als bewijs uit de Torah dat Hashem zei tegen Moshe dat ik heb genoeg, ik heb nu geroepen bij be, uh, naam uh, Betzalel die bouwmeester om te bouwen al die de uh, tempel en alle andere all bedoel in de tempel dus de wat uh, in de the, in the, in the woestijn was. De tent van Samenkolen. Ja, oh, yeah, ja, yeah, maar goed, dat is dan de. Net als een prototype was het van de uh, tempel in de woestijn, wat het was. Dat is niet toe. Mishkan heet het in het Bereus. In in Mishkan. Tabernacle? Nee, Mishkan. Huh? Tabernacle. ja, zo kun je zeggen, inderdaad. Ja? Dus, dat, dat moest dat opbouwen, die, die Betselel. En hij noemde, hij noemde dat, omdat het volmaakte zaak was, so voor het bouwen moest het volmaaktheid zijn. Daarom geeft hij dat als bewijs, dat, kijk nou, ik heb genoemd, in de naam noemde ik die Betselel. Dus dan laat je het zien, dat bij de naam noemen, dat dat betekent, dat betekent dat het vol, vo, voortbestaan of, en volmaaktheid is. Oftewel, Oké, met de Oké, okay.